Trudy Vendrich met het NOS-journaal. woedt een grote brand in een verzorgingshuis. De brandweer heeft zorgcentrum De Geinse Hof aan de Vuurse Schans ontruimd. Omstanders hebben daarbij geholpen. Evacuees worden in een sporthal opgevangen. 30 bewoners en zes personeelsleden zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Een rijstrook van de A27 is afgesloten voor het gewone verkeer, zodat ambulances en brandweerauto's kunnen doorrijden. Het gedeelte waar de brand is ontstaan is de plek waar het gebouw wordt gerenoveerd, zegt de raad van bestuur van het zorgcentrum in Nieuwegein. Het aandeel voor tijdige schoolverlaters is de afgelopen 10 jaar gedaald van 15 naar 10 procent. Dat betekent dat 1 op de 10 mensen tussen 18 en 25 jaar geen diploma heeft op minimaal HAVO- of mbo niveau Daarmee is precies voldaan aan de norm die in Europees Verband is afgesproken, meldt het CBS. De norm die Nederland zichzelf heeft opgelegd van 8% werd niet gehaald. Europees gezien staat Nederland in de middenmoot, Tsjechië en Slowakije doen met 5% voortijdige schoolverlaters het best, onderaan staat Malta, daar heeft 37% van de inwoners tussen 18 en 25 geen diploma.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 Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files op de A27 Gorkem utrecht voor Nieuwegein 5. En dat heeft te maken met het feit dat bij Lunetten één rijstrook dicht is. A27 utrecht gorkem en noordeloos 7 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BNR? Nee?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 Ford. En Zomerheers. Zomerheers.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 En dan en dan de idea, en dan de boel, en dan de Che lei non ci sta. Okay vale idea, dan de boel, en dan de Scusa, in fondo, scusa, tu che dai? doe jij? Ben ik een man of een vrouw? Ik ben een man. Ik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 Can can't see. you. <laughs>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 Pull it on me, Brian and Tony. Let ladies they got it going on. Ain't small tall And catch a good So close befalling Her neighbors calling bawling. All this noise Is so appalling They must believe We're brawling Headboard boys Can't early morning. Hey sexy lady Uh I like your flow Yeah Your body's banging Yeah Let her snooze in Brog burns her knees We're bruised in She's hooked Ain't never refusing I knew it all along uh. She was the perfect one Whoa. She really put it on right. I had to write a song